Twee uur. Het NOS-journaal. Raymond Serré. Staatssecretaris Verdaas van Economische Zaken stapt op. Het heeft hij zelf bekendgemaakt op een persconferentie in Den Haag. Verdaas is sinds begin vorige maand PvdA-staatssecretaris in het Tweede Kabinet Rutte. Hij ligt al een tijdje onder vuur vanwege vragen over zijn declaratiegedrag als gedeputeerde in Gelderland.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 Met pijn in het hart heb ik daarom besloten terug te treden als staatssecretaris van Economische Zaken en mijn ontslag aangeboden aan Hare Majesteit de Koningin. Op de persconferentie verklaarde Verdaas verder dat hij het bedrag waar discussie over is zal terugstorten. De planoloog Verdaas zat eerder vier jaar voor de PvdA in de Tweede Kamer. Het Egyptische leger dat zich rond het presidentiële paleis heeft opgesteld, heeft de demonstranten een ultimatum gesteld dat op dit moment afloopt. Ze moeten het plein voor het paleis nu verlaten. Vanochtend werden zeker vijf tanks bij het gebouw opgesteld. In de straat waar het paleis aan ligt werden ook negen panzervoertuigen gezien. Volgens het leger zijn de tanks bedoeld om de verschillende groepen demonstranten uit elkaar te houden. Ze zouden er niet staan om anti-Morsi demonstraties de kop in te drukken. Op het plein staan zowel aanhangers als tegenstanders van president Morsi... Volgens getuigen hebben veel aanhangers van Morsi het plein al verlaten. De Egyptische staatstelevisie heeft aangekondigd dat Morsi later vandaag een toespraak zal houden. De lijn, de spoorlijn tussen Lelystad en Zwolle, is officieel geopend door koningin Beatrix. Ze deed dat door met een druk op een oranje knop een clip van een videokunstenaar af te spelen. De koningin kwam rond half twaalf met de koninklijke trein aan op station Lelystad. en maakte na de opening stops op de stations van Dronten, kampen Zuid en station Zwolle. Zaterdag kan iedereen de hele dag gratis op het traject reizen. De 50 kilometer lange lijn verbindt Lelystad met Zwolle. en verkort de reistijd tussen Groningen en de Randstad met een minuut of tien. Minister Schultz van Hagen over de winst voor de treinreiziger.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 De ANWB verwacht vanmorgen een zware ochtendspits. Volgens de weersverwachting gaat het tijdens de spits flink sneeuwen. Plaatselijk kan het tussen de 10 en de 15 centimeter vallen. Het advies van de ANWB is om goed geïnformeerd op weg te gaan... en de bond adviseert om reizen eventueel uit te stellen. Ook vanochtend veroorzaakte de sneeuw op verschillende snelwegen problemen. En op het hoogtepunt stond er bijna 600 kilometer file. Het weer. Er kunnen enkele winterse buien vallen, maar in het zuidoosten is het overwegend droog. Het is 2 graden boven nul in het oosten en 5 graden aan de kust. De komende nacht en morgen veel bewolking en sneeuw. Plaatselijk kan er ruim 10 centimeter vallen. Maximum temperatuur morgen ongeveer 1 graad boven nul. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. In het hele land is het door winterse buien en be bevriezing plaatselijk glad. Veel vertraging op de A27, Breda richting Utrecht. Daar staat tussen knoop het Hooipolder en de brug Gorkum 13 kilometer. Als u nog in de regio Breda rijdt, kunt u het beste omleiden via Dordrecht over de A16 en de A15. En op de N15 richting Rotterdam staat voor de Botterk-tunnel 2 kilometer door een ongeluk. En daar is de linkerreis ook afgesloten. Dit is Radio 1. Eo, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grütke. Ja. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Het kabinet trekt de zendmachtiging in van de religieuze omroepen Icon... zendtijd voor kerken en RKK. Ik merk zelf nu bij de omroepwerk hoezeer je in de knoop komt... doordat juist die kleine religieuze omroepen steeds meer worden weggedrukt. en Ik vraag me of we er over een paar jaar nog zijn... Het kabinet trekt dus echt de stekker uit rkk Zendheid voor kerken... en ook andere levensbeschouwelijke omroepen... zoals de Joodse omroep en de Boeddhistische omroep. Dat blijkt uit een brief die staatssecretaris Dekker vandaag verstuurt. RKK-baas en presentator Leo Feijen. Leo, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe hard kwam het aan vanochtend? Heel hard. Heel hard. je ja. zegt het ook heel hard. Ja, heel hard. En, uh, en uh, ik ben teleurgesteld, verbijsterd en vol onbegrip. Straks meer. Het is circus, cabaret, acrobatiek en mime En inmiddels een internationaal succes... Nu komen de jarige Ashton Brothers met een nieuwe show... hier aan tafel Pim Muda en Joost Spijkers. Goedemiddag, hartelijk welkom. Zie Goedemiddag. De sterke staaltjes die jullie opvoeren, die vragen nogal wat lichamelijk. Um, jullie zijn nog heel jong, maar hoe lang kan je het volhouden? Heel lang. <laughs> maar is daar een leeftijdsindicatie voor te geven? Ja, nee, ik... daar houden wij ons absoluut niet aan vast. We gaan door tot we erbij neervallen. Ik wou zeggen 65, 66, 67, 68, 69. Dat hangt een beetje van die... Uh... Nieuwe regels. Zo af. lang nog? Ja, ja. <laughs> Griekenland is het meest corrupte land in de Ru Europese Unie. En taskforce adviseur Tom de Bruijkt een rasoptimist... want hij denkt dat het probleem over vijf jaar is opgelost. En hoe hij dat denkt, dat horen we straks van hem. Eindelijk is het dan zover. De Hanzenlijn, de nieuwe spoorverbinding tussen Lelystad en Zwolle... is vanmorgen door koningin Beatrix geopend. Spoorhistoricus Guus Venendaal, goedemiddag. Goedemiddag. Wanneer rijden de eerste treinen? Uh, morgen. Als het allemaal goed gaat, als er niet te veel sneeuw ligt tenminste. Oh ja, dat kan en, natuurlijk nog. En zit u ja, erin? Nee, ik ga er niet in. Nee. En is dat uh, zit... omdat u er niet hoeft te zijn of omdat u er niet in wilt? Ik hoef er niet te zijn en ik heb morgen andere dingen, dus uh, begin er niet aan. Zaterdag is het overigens uh, vrij uh, reizen voor iedereen. Wat doe je als je zoon vertelt dat hij een grensrechter heeft gemolesteerd? Volgens opvoedcoach Lisbeth Hoppe illustreert dit incident in Almere een onderliggend probleem bij de jongere generatie. Dichter bij de dag is vandaag Hans Kloos. Zijn gedicht over deze uitzending hoort u tegen half vier. En wat vindt u? Is het verdwijnen van de kleine religieuze omroepen als Icon en RKK een verlies? Reageer op Twitter via de hashtag DIDD of via de website Ditistedag.nu. We beginnen in Den Haag, want Co Daas is opgestapt als staatssecretaris. In Gelderland en Overijssel waren al grote twijfels over zijn declaratiegedrag. Maar de Partij van de Arbeid schroef hem toch naar voren voor een kabinetspost. Aan de lijn is nu Marjolein Faber, voorzitter van de Gelderse PVV-fractie. Goedemiddag, mevrouw Faber. Ja, goedemiddag. Uw partij heeft een bureau ingehuurd om de handel en wandel van Verdaas te onderzoeken. Um, vindt u het goed nieuws dat hij is opgestapt? Ja, kijk, wat is goed nieuws? Het is natuurlijk wel dramatisch natuurlijk, dat een, een politiek bestuur op deze manier... Uh, ja, het, uh, het podium gaat verlaten. Maar het is natuurlijk wel zo. Het is natuurlijk wel te wijten aan zijn eigen gedrag. Want wat heeft hij gedaan? Want dat is nog niet zo duidelijk. Ja, nou, wat hij heeft uh, gedaan... dat is dat hij uh, een gedeputeerde van Gelderland... die hoort in Gelderland te wonen. Uh, hij, uh, heeft, hij is gewoon in, uh, in Zwolle blijven wonen. Terwijl hij opgaf dat hij in Nijmegen woont. Hij heeft ook declaraties inge, ingeleverd waar hij op het adres op zette van Nijmegen. Nou, dat, terwijl hij daar helemaal niet zat. Dus dat, is, uh, ja, dat, dat zijn dus onjuiste declaraties die zijn, uh, zijn ingeleverd. En daarbij ja, is er gewoon jarenlang gelogen over de woonplaats van, uh, van meneer Verdaas. En het was dus niet alleen uh, meneer Verdaas, maar het was heel gedeputeerde staten die erin meeging. En wat nog veel erger was, vond ik, dat was dat mijn collega Provinciale Staten, die gingen ik er ook gewoon in mee, want ik heb vorig jaar in november in 2011... toen ben ik al met een, uh, met een uh, dossier gekomen waar ik veertig bewijsstukken in had... dat er uh, dingen niet goed zaten. En mijn collega's statenleden wilden ze ineens inkijken. Kortom, uh, even kort door de bocht, het is daar één incestieuze bende... en ze dekken elkaar allemaal. En uh, ja, het is ook een, een toppunt van arrogantie... Uh, dat uh, men maar dacht dat men ermee wegkwam. Hmm. Uh, heeft het uh, provincie geld gekost? Staat dat vast? Ja, het heeft zeker provincie geld gekost. Uh, het heeft uh, alleen al dat er uh, te veel kilometers zijn gemaakt. Want even voor mijn begrip, hij zei dan dat hij naar Nijmegen reisde, maar hij reisde naar Zwolle? Ja, hij woont uh, gewoon in, uh, in Zwolle, terwijl hij zei dat hij uh, in Nijmegen woont. Ja, maar dan hangt het nog vanaf waar hij vandaan komt, of dat verder is, dan, of, of dichterbij. Dus of het, meer, of het duurder is, nee, of getropig. Nee, uh, Zwolle is uh, 50 kilometer verder. Oké, okay, dat is altijd zo bij u vandaan. Uh, het is zo dat uh, de rit Arnhem... Nijmegen is 50 kilometer uh, korter dan de rit uh, Arnhem naar Zwolle. Precies, en we rekenen dan vanuit Arnhem. Uh, Juist, ja, dat klopt. Ja, en weet u hoeveel het al gekost heeft in totaal? Uh, als ik het heb alleen over de kilometers, dan, uh, dan, dan praat je ongeveer over 30.000 euro. Maar er is natuurlijk nog een zaak, en dat is de privé-telling van de van het gebruik van dienstauto's. Op het moment dat je privé uh, rijdt in een auto van de zaak, zou ik maar zeggen... dan krijg je daar een uh, bijtelling voor, van de fiscus. Maar deze werd altijd uh, vergoed door, uh, door de provincie... Maar uh, de Fiscus heeft aangegeven dat ze van die bijtelling af konden komen... door de ritadministratie te koppelen aan de agenda's van de gedeputeerden. Ja, en dan kreeg ik dus niet de handen voor op elkaar. Dus men bleef maar gewoon doorgaan met het compenseren van die privébijtelling. Ja, ja, ja. En dan praat je over 110.000 euro per jaar. Oké, okay, dus, dus dat, dat is. Dat is een... al, uh, maar dat is niet alleen van vandaag. dat is ook van het andere leden van het ja, gedeputeerde. Ja, nou, het, het, nou, het punt is dus dat... Uh, de anderen, ze maken gebruik van elkaars dienstauto's. Dus als er één okay. dienstauto onjuist wordt gebruikt... Ja, dan wordt natuurlijk alles dat zit op één hoop. Dus dat is het probleem daarin. Goed. Dank voor dit moment. Uh, ingewikkeld verhaal, maar we snappen dat er gewoon te veel geld gedeclareerd is. Marjolein Faber van de PVV in Gelderland. We gaan door naar Den Haag. Daar is Michiel Breedveld. Michiel, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Jij hebt een eerste reactie van de leider van de Partij van Arbeid, Diederik Samson. ...zijn Kamer uitgekomen, er spreekt over een verlies voor het kabinet en de partij... ...om zo vaardig staatssecretaris te moeten verliezen... Ja, hij vertelt vervolgens dat uh, publicaties anderhalve week geleden aanleiding zijn geweest voor Vardaas om zich nog eens te verdiepen in zijn positie. Juridisch advies heeft ingewonnen. Ja, laat dat nou de publicatie zijn in de volkskrant waar Marjolein Faber ook een doekje open doet over hoe zij uh, tegen de zaak aankijkt. Dus uh, de onthullingen van de PVV in Gelderland hebben dus mede bijgedragen tot de beslissing die uh, Vardaas vandaag heeft genomen. Ben je in de gelegenheid geweest om aan uh, Samson te vragen... waarom dat niet bij de start van het kabinet beter is uitgezocht? Ja, dat was toen de zaak was afgedaan. Uh, er was geen reden toe, zegt uh, Diederik Samson. Uh, maar nu, uh, ja, na een ruime maand in het kabinet... Uh, de recente publicaties, onder meer dus in de Volkskrant... Ja, geven dus aanleiding dat er dus discussie blijft uh, bestaan... over wat uh, Diederik Samson noemt de feitelijke woonplaats van Verdaas... en de rechtmatigheid van de declaraties van woon-werkverkeer. Nou, je hebt het daar net het een en ander over gehoord... van Marjolein Faber uit Gelderland van de PVV. Ja, uh, Samson zegt uh, het bedrag waar het over gaat stort Verdaas terug. Uh, het valt wel mee, zegt hij. Het gaat slechts over 800 euro. Maar er blijft toch discussie uh, ontstaan... Over de integriteit. En dat maakt dat Verdaas zijn conclusie heeft getrokken. Ja, de, de, is duidelijk in Den Haag of hij het helemaal vrijwillig heeft gedaan. Of, of dat druk is uitgeoefend op hem? Nou, er is overleg geweest uh, met uh, de partijtop, met Diederik Samson en Verdaas. En uh, ja, dit is een schone manier om te zeggen. Uh, iemand heeft zelf zijn conclusies getrokken. Dat betekent toch op zijn minst dat uh, Samson daar het uh, daar van harte mee eens is. Oh ja. Is er al een reactie van premier Rutte? Nee, daar hebben we nog geen zicht op. Uh, ik begrijp dat er later vandaag nog wel een verklaring komt. En uh, ja, dat begint natuurlijk het zoeken naar een uh, vervanger voor covid En dat zal primair een taak zijn voor Diederik Samson van de Partij van de Arbeid. Ja. Verder nog nieuws of was dit het? Nou, je rolt van de ene verbazing in de ander. Uh, Verdaas heeft altijd volgehouden en ook de provincie Gelderland. De zaak is afgedaan, maar integriteit is toch iets uh, gevoeligs... en dat blijkt vandaag maar weer. Goed, dankjewel Michiel Breedveld. Aan de lijn is ook de Nijmeegse politicus Twan van Bergen. Hij stelde kritische vragen aan de provincie Gelderland... over het declaratiegedrag van Koverdaas. Meneer van Bergen, goedemiddag. Goedemiddag. Bent u verrast over het opstappen van de staatssecretaris? Nou, uh, verrast niet echt. Ja, wel op het moment uh, waarop genomen uh, wordt misschien nog wel. Maar ik heb me eigenlijk altijd al verbaasd over ja, het gemak waarmee uh, de PvdA bij de selectie van een staatssecretaris over deze zaak heen is gestapt. Ja, want in, in uh, Arnhem en Nijmegen en in Gelderland was wel bekend wat er aan de hand was? Ja, dat, want, uh, ik heb zelf dus, uh, toen ik nog staatslid was in Gelderland, in, uh, in 2008 daar al uh, schriftelijke vragen over gesteld. Want u was hem uh, een keer tegengekomen in Zwolle, geloof ik, hè? Ja, ik ben hem zelfs uh, in Zolle bij toeval een keer tegengekomen op de bakfiets met een stok, stokbrood achterop. Uh, dat nou dat stond niet hè? Nee. In het uh, artikel in de Volkskrant uh, en uh, ja toen, uh, toen uh, ja dat kan natuurlijk hè, maar toen ik uh, een tijdje later uh, las zelfs op de website van de provincie Gelderland werd nog vermeld dat hij in Zolle woonde. Toen ben ik daar schriftelijke vragen over gaan stellen. En vanaf dat moment is er uh, onduidelijk ge gecommuniceerd of oneerlijk gecommuniceerd? Ja, er zijn duidelijk uh, dingen verhuld. Uh, er werd uh, toen gezegd, formeel uh, heeft hij zich laten inschrijven in Nijmegen, uh, want hij moest dus in Kellerland gaan wonen. Uh, maar dat is puur formeel gebleken te zijn. Uh, het bleek al snel, ook uh, uh, uit het onderzoek van de Volkskrant, dat hij feitelijk gewoon in Zwolle blijven wonen. Ja, mevrouw Faber zei net, ze hebben elkaar de hand boven het hoofd houden. Is dat ook uw indruk? Ja, dat is wel duidelijk. Kijk, dit incident staat niet op zichzelf. In de periode dat ik zelf deel uitmaak van de Provinciale Staten werd er altijd heel makkelijk gedaan over declaraties. Er zijn ook onderzoeken gedaan, ook door onze fracties toen de tijd, naar declaraties. Toen bleek er ook bij andere collegeleden veel meer mis te zijn. Daar heeft men excuses voor aangeboden, maar men heeft die zaak ook nog niet eens op de bodem uitgezocht. En dat vonden andere fracties ook niet nodig. Oké, okay, en dat zal nu dan nou misschien alsnog gaan gebeuren, of niet? Uh, het is te hopen dat het alsnog gaat gebeuren. Uh, ja. Oké, okay. Van van Bergen, uh, de politicus te Nijmegen. Dank voor uw reactie. Graag gedaan. Vanochtend presenteerde staatssecretaris Sander Dekker uh, zijn brief over de media. En daar stond een heleboel in, Leo Feijen, maar onder andere stond daarin, jij bent de baas van de RKK, dat de levensbeschouwelijke omroepen, dat die uh, geen geld meer krijgen. En dat die dus eigenlijk in hun voortbestaan worden bedreigd. Dat gaat om de RKK, de zendtijd voor kerken. Het gaat om de, de moslimomroep, de joodse omroep, de, de, de hindoes en de, de hindoes. boeddhisten. Ja, allemaal. Ja. Jij zei net waar ik ben uh, geschokt. Ja, omdat in de regeringsverklaring staat één regeltje... en daar staat wel in dat wij blijven bestaan. Uh, weliswaar uh, uh, wordt het budget uh, op nul gezet. Dat was een week of zes geleden. Dat hè? was een week of zes geleden. Wij blijven bestaan. Uh, wij kunnen inwonen bij. Maar hier staat het toch wat uh, duidelijker... Uh, in de zin van uh, het wordt echt op nul gezet. En er staat nog iets uh, bij. We moeten het zelf financieren. En ik vind dat het een haak staat op uh, publiek bestel... Publiek bestel wil zeggen eh, dat het met publieke middelen... met middelen van de overheid, van belasting dat het gefinancierd wordt. Nou, Wat is dan het verschil? Want zes weken geleden stond ook al dat er geen geld zou komen. Nu is dat dan uitgewerkt. Wat, wat, zat, wat was dan het wij, verschil? Wij hebben ge een gesprek gehad, wij hebben gehoopt... en uh, uh, dat hebben we ook zo constructief mogelijk uh, gedaan... Uh, uh, dat uh, er uh, misschien wel een beroep zou worden gedaan... op de, omroepen, op de andere omroepen. En dat er uh, uh, bij de taak van deze levensbeschouwelijke omroepen... die hij niet helemaal wegneemt... want er staat niet bij dat we worden opgegeven... Nee. dat hij wel een, uh, een uh, bedrag... Uh, uh, erbij zet. Dus jullie hoopten eigenlijk dat er toch nog wat extra geld zou komen? Ja, zodat jullie in een andere vorm wellicht, maar toch je werk zou kunnen blijven doen? Dat hoopten wij. En, uh, en nu staat er uh, uh, ja toch eigenlijk, uh, heeft dat ons dat zeer teleurgesteld, dat wij het zelf moeten financieren. Ja. En um, het enige voordeel van uh, deze passage is, uh, toen wij vorige week bij de staatssecretaris waren, was zijn eerste zin. U heeft het regeerakkoord gelezen. U heeft daar misschien nog enige hoop in. Maar uh, u houdt op te bestaan. Nou, dat staat hier niet. Nee. Dat dus staat is hier nog niet. het is nog iets minder erg dan D u hadden gedacht. D dus, dus ja, maar ik, uh, wat mij toch eigenlijk heel erg stoort... en wat me teleurstelt, is dat... Uh, uh, wij zelf moeten financieren. En dat staat haaks op wat volgens mij in essentie het publiek bestel is. Maar waarom moet de overheid kerkelijke organisaties financieren... om, om hun werk te kunnen doen? Dat was precies de vraag die de staatssecretaris ook stelde. En uh, hij zei, ja, uh, en dat hoort ook wel een beetje bij mijn uh, eigen opvatting... Uh, namelijk dat uh, geloof achter de voordeur hoort. Dat, hij is van de VVD. Hij is van de VVD, dat geloof achter de voordeur hoort. Die uitspraak heeft hij letterlijk gedaan? In dat gesprek, ja. Dat geloof achter de voordeur ja. Hij zei erbij dat dat zijn particuliere opvatting was. Ja. En wat heb jij toen en dat, als antwoord en, gegeven? En, en, en, en toen heb ik gezegd van zelfs agressiefwieringen... waarvan hij zei, dat moeten de kerken zelf maar financieren... zelfs dragen ertoe bij... dat er in het publieke domein zicht komt... op wat er achter de muren van de kerk gebeurt. En um, die transparantie hebben we nodig... om een waardevolle samenleving op te bouwen... En uh, dat in een tijd dat religie urgent is... dat er vragen over zijn, dat er conflicten over zijn... en willen wij zicht krijgen op een multireligieuze samenleving... Dan moeten wij de vrijheid hebben om deze uh, uh, augustievieringen... kerkdiensten. en andere uitingen van het geloof. die achter de synagogen, mm -hmm. achter de muur van de moskee plaatsvinden. om die te laten zien. Ja, maar je zou en en de, over, de overheid, vind ik, en dat is het publieke karakter. zou dus daarvoor de middelen vrij moeten maken. En dat is iets. En dan wordt er meteen weer gezegd: maar ja, scheid die kerken ja, Maar je staat, zou ook kunnen zeggen: als je dat dan inderdaad heel belangrijk vindt. ook als religieuze organisatie, wie dan ook. dan betaal je dat zelf. Uh, ja, maar dat, dat, dat, dat doet me toch denken aan het feit... dat eigenlijk wij achter die voordeur thuis horen... en dat het dus maar onze eigen verantwoordelijkheid is... om dat mogelijk te maken. Ik vind dat de overheid hier een principiële taak heeft... namelijk om de faciliteiten uh, te genereren... waardoor religieuze stromingen in de openheid hun religie kunnen beleiden. Maar, en dat is wat anders dan je ermee bemoeien. Maar jullie behouden je, je, je zendtijd, of je, je mogelijkheid om uit te zenden. Dus dat neemt hij je niet af. Dus in principe Tenminste, faciliteert dat, hij het. Daar ga ik van uit, dat hij okay. ons dat niet afneemt. Nee. Nou, dat staat er niet in. dat in geval, staat er niet in. Het enige wat hij zegt is, jullie mogen wel bestaan. Alleen ik geef er geen geld meer. Ja, uit. en uh, uh, uh, ik geef geen geld meer. En uh, zoek het dan maar uit bij de rest van de publieke omroep. Want uh, uh, ik vind het wel van belang dat levensbeschouwing er is. Ja, hij, dat, hij heeft in dat gesprek ook nog iets anders gezegd. Levensbeschouwing... Uh, vindt hij wel uh, van belang als het uh, informatief is en educatief is. Ja. Terwijl dat voor mensen ook een bron van inspiratie is. En ook een bron van inspiratie om bijvoorbeeld mee te werken... aan de voedselbank als vrijwilliger. Om mee te werken aan allerlei andere sociale en diakonale projecten... Dus het is in de grote breder, stad. Dan, breder dan ja. hij signaleert. Dan ja. zijn er natuurlijk een aantal opties voor jullie. Inwonen inderdaad, met name natuurlijk voor de christelijke organisaties... Dat zou dat makkelijker zijn. Jullie zouden bijvoorbeeld bij de KRO kunnen intrekken... de zendtijd voor kerken, bij de EO of bij de NCRV Is dat een optie? Christelijke organisaties uh, uh, zoals... RKK en de Icon hebben hier een relatief voordeel. Ja, want de Joodse omroep, de Boeddhistische zal omroep... Dat zal ik ook niet ontkennen. Ik nee. he, dat hebben we daar ook met z'n allen benadrukt... dat ik eigenlijk dit nog beschamender vind... voor de Joden, de moslims, de Hindoes en de Boeddhisten. Want die hebben eigenlijk geen partner. Ja, ze zijn ondergebracht bij de NTR... maar ze hebben niet een partner zoals RKK dat heeft... en zoals de uh, Icon dat eventueel zou kunnen hebben. En, um, en dat vind ik wel uh, helemaal schrijnend... dat uh, die het helemaal maar zelf moeten uitzoeken... En maar moeten hopen dat er in die publieke ruimte van het publieke bestel, dat daar dan voldoende garanties worden gegeven... dat zij uh, met uh, uitzendingen hun boodschap kunnen ja. laten horen. Kunnen jullie als RKK aanklop, aankloppen bij de Rooms-Katholieke Kerk? en Zeggen, ja, het geld van de overheid valt nu weg... dus ja, graag wat geld uit, uh, uit Rome of uit Utrecht? Um, uh, ik sluit niet uit dat wij nog een beroep zullen doen op fondsen... of op particuliere initiatieven, maar ik vind eigenlijk... Uh, dat uh, dit uh, in het uh, kader van de uh, publieke omroep moet worden opgelost... en dat ze moeten kijken of we bij de partnerorganisaties dat zouden kunnen doen. En ik wil toch ook nog wel iets... Maar van, dan wil je dus zeg je dus eigenlijk tegen de KRO of tegen NCV of tegen de EO... geef een deel van jullie geld aan ons. Hoe waarschijnlijk nee, is dat? Nee, ik, ik zeg, ik, zeg ik, ik wil het breder zien. Wat ik eigenlijk uh, uh, hoop... Dat uit deze discussie, zonder dat uh, er nog geld bij komt, dat we gaan kijken of. Uh, want de staatssecretaris zegt: mooi, de levensbeschouwing moet een uh, plaats krijgen, is heel belangrijk. Maar hij zegt er geen enkele garantie bij. Hij uh, concretiseert het niet. En ik vind eigenlijk dat hij hier een kwotering zou moeten uh, uh, uh, bijzetten en dat hij bijvoorbeeld uh, zou moeten. Uh, uh, uh, uh, uh, eisen, dat levensbeschouwing een genre wordt in de publieke omroep. Mm. Levensbeschouwing dat is, klinkt heel gek in dit pluriforme landschap. Amusement, nieuws, levensbeschouwing. Levensbeschouwing is geen code. In de publieke omroep. En eigenlijk vind ik dat van levensbeschouwing een code zou moeten worden gemaakt. Want dan hebben deze woorden van de staatssecretaris pas echt betekenis. Maar wat is een quotering dat een bepaald bedrag van wat nu naar de KRO gaat. naar, naar specifiek religieuze uh, programma's gaat? Dat, dat je garandeert als publieke omroep. dat een bepaald percentage, zoals het ook bij kunst gaat. staat zelfs letterlijk mm. omschreven. en ook in de verschillende uitingen van kunst. is een bepaalde paragraaf voor. dat ze dat ook voor levensbeschouwing gaan doen. Omdat als je kijkt naar Engeland. als je kijkt naar uh, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk. Als je daar ziet wat er met religie is gebeurd en met levensbeschouwing, dat is een uh, droevig verhaal. Als daar geen garanties aan worden gegeven, als het niet bewaakt wordt, dan verdampt het. Nou, okay. dan kan het nog zo zijn dat de KRO het zelf gaat doen en dat niet de het gaat doen, of niet? Uh, uh, uh, uh, uh, dat wil ik laten afhangen van het gesprek... wat de verschillende licentiehouders nog zullen hebben met de staatssecretaris. Ik hoop dat daar wat meer duidelijkheid over komt. En, uh, en dan is er altijd nog inderdaad dat wij als natuurlijke partner de KRO hebben. Ja. Even mensen hier aan tafel. Is het een heel verschillende discussie dit? Of, of gaat het jullie ook aan? Ashton Brothers, Pim Muda en uh, Joost Pijker? Maakt het jullie iets uit? Um... Toen werd het heel stil. Nou, <laughs> ja, het maakt ons zeker wel uit. Wil je die programma's blijven zien? Ja, natuurlijk. Ik nee, denk dat het heel belangrijk is. Maar op een of andere manier zitten... Kijk, de, de kunst en de cultuur, daar is dat dan misschien beter omschreven. Maar ja, dat weten we allemaal. En daar hebben we ons natuurlijk... Hè, de, dat is een beetje inherent aan de kunst en uh, cultuur. Minder de mensen, die hebben zich laten horen over... dat ze ook in een hoek worden ja. geduwd. En uh, blijkbaar moet dat, uh, moet dat in deze hoek ook. En ik vind dat doodzonde. Juist die... Die, die, die, die, die, die heldere profielen. Ik bedoel, dat is, ik bedoel natuurlijk niet de verzuiling, maar wel ja, dat, het je dingen, uit. dat je die ja, dingen tot je kan nemen omdat je het graag wil. Ik ja. bedoel, dat is heel belangrijk. Komt hey, er we, nog een actie, Leo? Uh, uh, uh, we zullen uh, komen met een gezamenlijke verklaring. We hopen dat het bezoek van de licentiehouders uh, iets oplevert. En we hopen vooral dat we op basis van argumenten binnen het geheel van de publieke omroep en de omvorming daarvan uh, het nodig zullen bereiken. En als we dat niet doen, dan betekent het wel dat programma's als kruispunt uh, verloren zullen gaan. Markleider op de zon. Avond, uh, toonaangeven programma. Dat betekent dat mensen die ziek thuis zijn uh, geen augustievering meer kunnen zien. Het gaat toch om uh, zo'n honderdduizend mensen. Het betekent ook dat hele traditionele rituelen die bij paas en kerstmis horen, zoals Oerbin en Orbi, ook zullen verdwijnen. En wat denk je van Ant van Bordaar? Uh, je noemt uh, alleen maar RKK dingen nu. Ja, ik, neem, ik, ik zit hier ook uh, oh, naast ja. K.K. Maar dat een programma als wat hij maakt op Radio 4, met klassieke muziek, waarin hij uitlegt letterlijk en expliciet en kerkelijk... hoe dat vanuit de traditie van even en even is ontstaan... Uh, dat staat bijna altijd in de top drie van uh, Radio 4. Dat soort dingen zullen verdwijnen. En dat vind ik een verschraling van het aanbod in de publieke sector. In Griekenland uh, gaat het het slechtst op het gebied van corruptie. Allemaal bedankt dat jullie Griekenland zo willen steunen. Een van de meest bekende vormen van corruptie in Griekenland... is het betalen van fakalakia, simpel vertaald als envelopjes. Patiënten geven geld in enveloppen aan artsen... omdat ze denken dat ze een betere behandeling krijgen. 98% van de Grieken zeggen dat dit niet meer aanvaardbaar is... en dat het uit de hand loopt. Gisteren werd bekend dat Griekenland... Verre uit het meest corrupte land van de EU is. Ja, Tom de Bruin, goedemiddag. Goedemiddag. U, u werkt voor de taskforce, hè, die, die probeert om de Grieken... een beetje minder corrupt te maken. Was de, dat verrassend nieuws voor u? De taskforce van de Europese Commissie, wel ja. te verstaan. Ja. Uh, nee, dat was niet echt een verrassing uh, voor mij. Omdat uh, Griekenland eigenlijk al uh, langer... Uh, heel laag op de lijst staat van uh, zeg maar corrupte landen... En uh, dit is het uh, laatste onderzoek wat uh, uitgevoerd is door Transparency International. En een van de methodes die Transparency International gebruikt... is uh, vooral ook gebaseerd op de perceptie van corruptie. Dus he, hebben de mensen het idee dat er veel corruptie is? En de laatste tijd is er ook in Griekenland heel veel discussie ontstaan over corruptie. En uh, alleen al die discussie heeft uh, teweeggebracht dat mensen zich steeds meer bewust zijn geworden dat er een probleem is. Okay. En dat en... heeft dan ook onmiddellijk zijn effect gehad op die lijst. En Griekenland is inderdaad dus daar nog lager op uitgekomen dan het, dan het eerder al was. Oké, okay. um, wat voor corruptie hebben we het over? U komt daar regelmatig, wat komt u tegen? Nou, um, uh, een van de vormen van corruptie is inderdaad... Uh, wat zojuist uh, in het uh, kleine itempje naar voren kwam... namelijk de fakulaki, dat uh, artsen in ziekenhuizen aan patiënten een envelop met geld vragen. Soms gaat dat direct, soms wat in een meer verhulde vorm. En waarom doen ze dat? Omdat ze te weinig salaris hebben? Omdat of zo ze een relatief laag salaris hebben. En uh, ja, ze willen dat salaris aanvullen door wat extra geld. En natuurlijk daar tegenover staat dan ook dat uh, patiënten beter en sneller vooral uh, behandeld worden. Is het geaccepteerd onder de bevolking? Nou kijk, een hele lange tijd uh, was er een soort, zou je kunnen zeggen, uh, evenwicht in die maatschappij. waarbij uh, de, de voor- en de nadelen uh, min of meer gelijk verdeeld waren onder de bevolking. Hè. Dat gold ook als je kijkt naar uh, de corruptie, uh, die zo mogelijk uh, daar nog erger is dan, dan in de gezondheidszorg, namelijk bij de Belastingdienst. En dus daar profiteerden zowel de belastinginspecteur als de belastingplichtige van uh, corrupte handelingen. Ja, die hielpen elkaar. Die hielpen elkaar, als het ware. En de, de, het slachtoffer was de staat. Uh, want er werd simpelweg min, minder belasting geïnd dan. Uh, dan noodzakelijk was. Ja. Nu met de grote veranderingen in Griekenland en de hervormingen die moeten worden doorgevoerd, uh, zie je plotseling dat dat evenwicht in die maatschappij uh, aan het verschuiven is. En daardoor uh, is ook nu uh, zie je heel duidelijk dat corruptie door vele lagen in de bevolking niet langer geaccepteerd nee. wordt. Met het, name omdat ze bijvoorbeeld gedwongen worden belasting te betalen. Is het altijd zichtbaar? Want u komt dan van buiten af om te kijken hoe het staat met die corruptie. En om te kijken of daar wat aan te doen is. Krijgt u zicht op alles wat daar speelt? Nee, ik, ik, uh, daar, daar zie je natuurlijk niet uh, onmiddellijk uh, hè, wat er gebeurt. Wat ik ook al zei, heel vaak is de corruptie ook verhuld. En uh, ik werk natuurlijk ook nauw samen met, met mensen... Uh, die daar ook heel gedegen onderzoek naar hebben gedaan. He, dat voorbeeld wat ik gaf van uh, de Belastingdienst... Uh, ja, dat is op een gegeven moment door een, een, een Griekse uh, hoogleraar... die overigens ook tijdelijk werkte bij het ministerie van Financiën... die heeft daar een heel groot onderzoek naar gedaan... daar ook over gepubliceerd... Uh, en die legde haarfijn bloot hoe dat systeem in zijn werk ging. Ja. Ik was ergens dat u dacht dat u in vijf jaar de boeren redelijk op de rit kon hebben daar. Bent u een rasoptimist of is dat realistisch? Nou, laat ik zo zeggen dat, dat uh, ja, ik ben optimistisch ben, uh, want uh, ja, je moet toch enig geloof hebben in wat je doet. <laughs> zeker. <laughs> um, maar ik, ik geloof er ook zeker in dat... Uh, als uh, de regering uh, en hopelijk ook een volgende regering in Griekenland uh, dezelfde uh, kracht achter de hervorming gezet als deze huidige regering doet en er ook permanente instituties worden gecreëerd om corruptie te voorkomen en te bestrijden... dan denk ik dat dat in vijf jaar mogelijk hmm, moet zijn. Het klink, is een proces van lange adem. Het klinkt, klinkt toch alsof het in de cultuur zit, als ik goed naar u luister. En dan vind ik vijf jaar wel kort. Um, nou, er... Het is bewezen uh, in uh, andere landen uh, in het verleden... dat wanneer een, een regering daar echt uh, krachtdadig beleid achter zet... dat het dan mogelijk moet zijn. Maar nogmaals, dat vereist een continue uh, actie van, van de regering. En een van de dingen in, in Griekenland die, die echt heel belangrijk zijn... is dat er... Stevige instituties komen. Um, ja, want, want wat denkt u daarna? Want hoe voorkom je dat die arts alsnog vraagt: van uh, doe mij eens wat geld voordat ik je opereer? Nou, stevige instituties bedoel ik bijvoorbeeld. Um, ik zal één voorbeeld geven in Griekenland wat wel goed gewerkt heeft. Uh, Griekenland heeft sinds een aantal jaren ook een ombudsman. Uh, de Grieken kenden aanvankelijk uh, zo'n instelling niet. En wat er in het verleden heel vaak gebeurde in Griekenland was dat als er een bepaalde een bepaalde institutie werd gemaakt, dat er dan vooral politieke benoemingen waren en dat dan de kracht van zo'n instelling heel vaak afhing van wie er in de nou ja. regering zat en hoe dat dat reilde en zeilde. De, bij de ombudsman, die nu verankerd is ook in de grondwet in, uh, in Griekenland en die onafhankelijk is en die gelukkig ook voldoende... Uh, menskracht heeft om uh, zijn werk goed te doen... haar werk in dit geval, want het gaat om een vrouw... Ja. Uh, dan zie je dat, dat wanneer je echt een, een, uh, investeert... in het creëren van goede instellingen... Uh, dat dat op den duur uh, zo goed, aan wein, de dijk ja. zet. Ja. En ja. zo'n ombudsvrouw moet dan ook een flink tijdje kunnen uh, blijven zitten... om daar natuurlijk, verschil te maken. Ja. Natuurlijk, ja. Want anders is het snel weer voorbij. Exact. En zij heeft dus ook grondwettelijke waarborgen. Zij kan niet van haar functie ontheven worden. En dat heeft ook in Griekenland aangetoond uh, sinds een aantal jaren... dat die, die ombudsman uh, in Griekenland buitengewoon goed werk verricht. Okay. Nou, precies datzelfde moet dus ook gebeuren op het terrein van de corruptiebestrijding. Er moeten instellingen komen die onafhankelijk zijn van uh, de politiek en die uh, ja, met kracht een, een anticorruptiebeleid kunnen doorvoeren. Ton de Bruin, dank u wel en veel succes daarbij. Hartelijk dank. Zometeen na het nieuwsoverzicht van half drie de jaren Ashton Brothers... en spoorhistoricus Guus Veenendaal over de grote toekomst... die er voor Dronten weggelegd zou kunnen zijn... door de aanleg van de Hanselijn en de komst van een station. Eerst het nieuws van half drie en dat wordt gelezen door Raymond Seré. Radio 1, het NOS-journaal. PvdA-staatssecretaris Verdaas van Economische Zaken wil het kabinet en de PvdA niet verder belasten. Dat zei hij in een verklaring over zijn besluit om op te stappen. Verdaas ligt al een tijdje onder vuur vanwege vragen over zijn declaratiegedrag als gedeputeerde in Gelderland. Verdaas zei dat hij de intentie had om de provincie niet te benadelen. Hij betaalt het bedrag dat ter discussie staat terug.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 ANRB-verkeersinformatie op de A16 van Breda naar Rotterdam... staat voor de afrit Rotterdam Centrum 2 kilometer op de parallelbaan. Er staat daar een kapotte auto, de linkerrijstrook is dicht. A27 Breda richting Utrecht tussen het knooppunt Hooipolder en Nieuwendijk 7 kilometer... na spoedreparatie, maar de rijstroken zijn weer vrij. De A50 Arnhem richting Os voor knooppunt Valburg 3... en de A58 van Tilburg naar Breda bij Ulvenhout 3 kilometer. Radio 1. Dit is de dag. Goedemiddag. Leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Met hier aan tafel tweejarige Ashton Broddes. Hun nieuwe show Treasures gaat maandag in première. Spoorhistoricus Gruus Veenendaal is hier. Hij gaat praten over de toekomst. De grote toekomst die er voor Dronten weggelegd zou kunnen zijn... door de aanleg van de Hanselijn. Een teleurgestelde Leo Feijen, want zijn RKK houdt vermoedelijk op te bestaan. En opvoedcoach Lisbeth Hop. U kunt reageren via Twitter met de hashtag DDD... of ga naar onze website ditistedag.nu. De opening van de Hanselijn, de nieuwste spoorlijn van Nederland. Majesteit, de huidige ontwerpen van spoorwegen geven hoop op een uitgebreid net over het gehele vaderland. In deze woorden majesteit, zijn uitgesproken door uw overgrootvader, onze koning Willem III. De Hanselijn is nu officieel geopend. Vanmorgen was het dan zover. De lijn werd geopend door koningin Beatrix. Spoorhistoricus Guus Venendaal: De lijn is opgeleverd binnen het budget en binnen de geblende tijd. Hoe kan dat? Dat is inderdaad wel heel bijzonder. Want als je nog herinnert hoe de route ver overschreden is... Ja. qua uh, budget en termijn ook. Uh, het is heel mooi. Het, het komt voor een deel ook, uh, denk ik, dat deze lijn vrijwel in stilte is aangelegd. Er was nauwelijks oppositie. Uh, je herinnert alle... De actiegroepen in de Betuwe tegen de spoorlijn. En hier heb je er helemaal niks van gehoord. Ze konden rustig doorwerken. Ze hebben dat waarschijnlijk goed gecalculeerd. Misschien wat te hoog gecalculeerd, waardoor ze er naar onder kunnen blijven. Dat is slecht gedacht, maar het gebeurt wel eens. En uh, binnen de termijn. Ik vind het heel mooi heel en bijzonder. Iedereen was er voor, kennelijk. Ja, blijkbaar wel. Ook de lokale bevolking, de steden die daar het meest profijt van kunnen hebben, Lelystad, Dronten, waren er zeker zeer voor. Maar dat lage budget kwam toch ook omdat ze niet nog een extra brug bij Zwolle hebben aangelegd? Ja, er is een nieuwe brug gebouwd, maar er is sprake van geweest... om er drie sporen over te leggen in plaats van de twee zoals het ja, nu is. En dus dat is kan... goedkoper uit? Ja, dat kan een flessenhals worden, maar dat moeten we nog zien. Okay. Voor meneer en mevrouw Segaar is het vandaag in elk geval een bijzondere dag. Ze waren de allereerste pioniers die begin jaren 60 in de polderkammer wonen... toen Dronten nog een luchtkasteel was. Precies op de plek waar nu, 50 jaar later, het station staat... stond toen hun huis. Verslaggever Maarten Hag ging bij ze op bezoek. Toen we uh, voor het eerst hier kwamen, toen is deze foto gemaakt. En hier sta ik dus helemaal in de wildernis. Je ziet het, er is geen, geen boompje, er is nou, geen vogeltje, er is helemaal niets. En hier dan midden in driet stond jullie Eerste Huis? In, ja, daar stond ons Eerste Huis. Ja, we waren het eerste gezin. En u kwam hier als bankdirecteur? Zonder bank en zonder klanten. We hebben het over het jaar 1960... Ja. En toen al was er sprake van dat Dronten een station zou krijgen. Je kan niet voorstellen dat we jaar geleden het al wisten dat het een keer zou gebeuren. U moest toen al wijken voor het station. Nou ja, feitelijk wel. U wilde uw bankgebouw daar eerst hebben. Ja, en dat, ja, we wisten dat ook niet. Maar de reisdienst had het allemaal al uitgetekend. Ik vind het geweldig knap, je hebt een blanco vanal papier. En je gaat tekenen, hier komt dronten, hier komt het station, hier komt het racé. Dus ze zeiden, nee, sorry meneer Assegaar, het kan niet, want nee. hier komt een station. En uiteindelijk hebben we vergunning gekregen voor een jaar. Maar zo gauw het station kwam, moesten we weg. Dus u mocht het toch bouwen? Ja, we hebben het toch gebouwd. En ja, het heeft jaren kunnen staan daar. En precies op die plek is nu het station. Dat het dan vijftien jaar later komt en dat je dan met de eerste trein mee mag, is natuurlijk toch een hele aparte belevenis. We zeiden, nou, dat zou wel bijzonder zijn als we zoiets mee zouden maken. Maar we hadden toch niet het idee dat we het mee zouden maken. Ja, Groes spoorhistoricus. Voor deze mensen is het dus een bijzondere dag vandaag... dat ze meemaken dat die trein daar daadwerkelijk stopt. Wat betekent het voor het polderdorp Dronten zelf? Welke impact kan het hebben? Ik denk dat het vooral op de Forens een impact zal hebben. Amsterdam is dan 50 minuten per trein, Zwolle minder dan 20. En wat was het? Dus uh, met de bus, veel, veel langer. En met de uh, weet oh, Dat weet je niet precies. Maar het is wel echt korter uh, geworden hierdoor. Ja, dat is een heel stuk korter. En een stuk comfortabeler natuurlijk ook. Je kan in Dronte instappen en in Amsterdam Centraal uitstappen... zonder overstappen. En Zwolle-Idem. Uh, dus ik denk dat het een aantrekkelijke gemeente wordt om te wonen. Hij zal gaan groeien. Vermoedelijk wel. Dat is wel gebruikelijk. Ook de meeste steden, dorpen die een station hebben of krijgen... Uh, profiteren daarvan. Kun je een paar vergelijkbare dorpen en steden noemen... die eerder een station kregen en, en wat er vervolgens mee gebeurde? Nou, de laatste tijd is het natuurlijk niet zo gek veel meer geopend... maar één heel groot voorbeeld is Zoetermeer... Uh, en soorter meer is nu een gigantische stad, een parallelstad voor Den Haag. Maar dat komt ook door die uh, krakeling die er doorheen gelegd is vrijwel vanaf het begin. Het is nu dan randstadrail en de tram geworden eigenlijk, maar het heeft een directe goede verbinding met Den Haag centrum. En die heeft een vorm wat... van een krakeling of zo? Dat u het over een krakeling heeft? Ja, ja, ja heeft, uh, dat vermoed ik hey, al echt als een krakeling door Zoetermeer heen... en sluit rechtstreeks aan op Den Haag Centraal, op ja. het station daar. Dus het is heel makkelijk. en Hetzelfde zie je ook bijvoorbeeld bij Gein. Die oude dorpjes, Jutvaars en IJsselstein... die hadden een slechte verbinding met de bus... maar nu met de enorme bouw van... Uh, woningen daar in Nieuwegein, is daar een uh, sneltremlijn naartoe gelegd. En dat kan ook alleen maar op deze manier. Als je een dergelijke nieuwe stad gaat bouwen, dan, dan moet je een railverbinding hebben. Ja, onvermijdelijk. Kan het ook nog zo zijn dat er niks verandert? Dat er uh, niet meer mensen wonen omdat ze niet in Dronten willen wonen bijvoorbeeld? Uh, ik weet het niet, ik ken Dronten slecht. Dus ik zou niet weten of je daar wel of niet zou maar willen wonen. Maar geen historische wonen. parallellen met plaatsen waar wel een, een station kwam... maar waar vervolgens niks veranderde? Nee, eigenlijk niet. Nee. Oké. Okay. Nee. Verslaggever Maarten Acht, die maakte een rondgang door Dronten en vroeg de mensen daar wat ze verwachten van het nieuwe station. Het stationsplein in Dronten. Weids uitzicht, zoals je dat hier hebt in Flevoland. En dan hier het splik nieuwe station NS Dronten. Een polderdorp van, uh, ja, wat hebben we het over? 40.000 inwoners? Een kleine stad met 40.000 inwoners. Wethouder Gach, Wethouder van Economische Zaken. Nu u dit station heeft. Gaat dit Dronten in de Vaart der Volkeren opstoten? Het geeft Dronten een andere plek in Nederland. We zijn opeens overal veel dichterbij. 19 minuten in Zwolle, 13 minuten in Lelystad. En dus? Het zal betekenen... ...dat Dronten een aantrekkelijker plek wordt om te wonen voor mensen die de optie willen hebben om met de trein naar hun werk te kunnen. Als de komst van het station in Dronten nu zo aantrekkelijk is voor forenzen, wat zou dat dan betekenen voor de woningmarkt? Zouden eigenaren van huizen die hier al jaren te koop staan nu eindelijk een koper kunnen vinden? Mevrouw Evers bijvoorbeeld heeft haar huis al anderhalf jaar in de verkoop en die had laatst kijkers over de vloer. En dan loop je zo de grote ruime woonkamer in. Mooi vrij uitzicht in de tuin. Ja. En als je links uh, kijkt... Daar bevindt zich het station. Op 6 minuten afstand. Dat station is een mooi verkoopargument en het werkt ook, toch? Nakelaar Ralf Kerremans? Ja, dat uh, werkt zeker. We hebben onlangs nog een bezichtiging gehad van mensen uit Harderwijk. Zij werkte volgens mij in Zwolle en hij in, uh, in Amsterdam. En die uh, kwamen hier uh, daadwerkelijk op Dronten af. Die waren zich aan het oriënteren omdat uh, de trein gaat rijden. En, uh, zo wordt Zwolle goed bereikbaar, Amsterdam wordt goed bereikbaar. En ja, er zijn echt forensen die daarop, uh, daarop afkomen. Maar niet iedereen is even blij met de komst van het station. Bijvoorbeeld blogger Maaike Broekhuizen. Zij heeft een blog, ik wil ook wat zeggen, .blogspot.com. En voor haar betekent de komst van het station... vooral ook het verlies van een aantal buslijnen. Ik heb net een propagandakrantje gekregen... waarin allemaal vrolijke mensen stonden met, quote... verbinding dit, verbinding dat. En zo erg verbindt hij niet. We gaan alle busverbindingen die we hebben zo'n beetje missen. Wat gaat voor jouw eigen reis betekenen? Ja, ik zou zeggen het is sneller. Ik ben een heel stuk eerder in Zwolle. Maar ik moet dan bij het uitstappen in plaats van bij de Eekval. Vijf minuten extra looptijd. Ik moet mijn fiets naar het station pakken in plaats van dat ik de bus naar het station kan pakken. Nou, met sneeuw en alles. Ik kom niet meer met de bus thuis. Ik woon drie kilometer van het station vandaan. We reizen niet van station naar station. We reizen van locatie naar locatie. Ja, zoveel vooruitgang heeft die trein helemaal niet naar mijn gevoel. Maar wethouder Gag is een tevreden man. Een veel grotere bekendheid bij heel veel Nederlanders... die zien wat er ligt, die zien wat het te bieden heeft. Dus het krijgt een plek op de kaart midden in Nederland. Ja, meneer Venendaal, de sombere Maaike Broekhuizen... die moet fietsen naar het station. Is dat een serieus bezwaar wat u betreft? Nou ja, Het is voor haar persoonlijk natuurlijk een bezwaar, maar het lijkt mij een klein bezwaar eerlijk gezegd. Want de tijdwinst naar Zwolle of naar Amsterdam is toch wel zodanig dat je dit er dan voor over kan hebben. Ja, dus het wordt een uh, booming city. <laughs> Ik hoop het. Nou, de wethouder was ervan overtuigd dat inderdaad het forensisme van uh, Dronten uh, zal toenemen. En dus inderdaad de woningmarkt waarschijnlijk uh, zal verbeteren. Dank u wel. Treinhistoricus, spoorhistoricus, moet ik zeggen... Guus Veenendaal. Tot slot geven wij het woord aan Rien van den Berg. Hij is regelmatig dichter bij de dag in dit programma... en hij is inwoner van Dronten. Dit is zijn visie op zijn woonplaats en het nieuwe station. Dronten. De best verborgen wereldstad ter wereld. Zo goed verborgen dat je het zelfs niet ziet als je er bent. Dit land is op de tekentafel uitgedacht. Met lint en lineaal. De wereld is van klei en glas en staal. Een prachtstad. Echt. Als je er één keer woont en niet meer terug kunt... Dan, echt waar, waardeer je dat. Dit is een stad voor wie gelooft wat je niet ziet. Wie zien wil wat alvast geloofd moet worden. Dat deze stad straks, als de treiner is, een wereldstad zal worden. Tot u spreekt uw profeet. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Dit, dronten, wordt een wereldstad. En dan lag ik u uit. Uh, dat wordt dan over pakweg 130 jaar. Dus waarschijnlijk lag ik dan wat te hol en wat te hard. Maar goed... Dan weet u dat. U luistert naar Dit is de dag met Thijs van den Brink en Elsbet Grutte. Haven't seen you since high school. Good to see you still beautiful gravity has inside it to pool. Quite yet I bet you rich as hell. Ja, de Ashton Brothers die presenteren maandag officieel hun nieuwe show, Treasures. Aan tafel twee van hen, Pim Muda en Joost Spijkers. Ze zijn misschien wel de meest originele kleinkunstenaars van Nederland... want welk serieus theatersgezelschap presenteert zichzelf zo? De Ashton Brothers are coming to town. Brought to you with the energy and passion that can only come from four brothers who truly and deeply hate each other, but who are condemned to each other for life, the Ashton brothers will storm the stage in grand style. Their on-stage antics are melodious, explosive, and above all, spectacular. The stunts you have just seen were performed by professionals. For your own safety, the Ashton brothers and their management request you not to attempt any of these stunts at home. Please. <laughs> <laughs> Pim Muda, Joost spijkers moeten we het niet thuis proberen... wat jullie doen op het toneel? Nee, <laughs> dat ook niet Er is geen woord van gelogen. Er is geen woord van <laughs> nee. gelogen. Want uh, voor de luisteraars die jullie niet kennen... wat doen jullie als we naar een theater gaan en jullie gaan bekijken? Wat zien wij dan? In onze nieuwe show Treasures... Um, zoeken wij op vele manieren de grenzen van het theater op. We doen... Uh, we stoppen eigenlijk zoveel mogelijk theaterdisciplines um, in de snelkookpan En die zetten we op, de, op het hoogste vuurtje wat we kunnen vinden. En uh, ja, dan, uh, dan uh, ontstaat er een anderhalf uur durende theaterspektakel... tot in de nok van het theater. Met, en dat is acrobatiek, muziek? Acrobatiek, heel veel muziek, uh, uh, visuele grappen, uh, uh, goochelen, magie dingen. Uh, Dans, uh, zang. Dans, zang. Wat heel eigenlijk niet. Halsbrekende ja, toeren. Nou, ja. niet zoveel tekst. Niet zoveel Geen tekst. Nee? Nee, Oké, okay, dus het is nu wel even wennen om nu opeens te moeten praten? Of gaat nou, dat, dan mee? Dat, dat hoorde je net toen je mij al <laughs> ja. vroeg. Dat, uh, nu gaat het makkelijker, nu denk gaat ik. jullie ja. bestaan tien jaar. Is het, zijn het hoogtepunten uit de afgelopen tien jaar of is het helemaal nieuw? Nou, het, was, het programma heet Treasures en het, was het, het uitgangspunt van het programma was ook zeker om onze schatkamer in te gaan en op zoek te gaan en te gaan graven naar oude juweeltjes. Uh, dat was het idee, omdat we tien jaar bestaan nu. En uh, uh, maandag is het precies op de dag af tien jaar... nadat ons allereerste programma in première ging. Dus het leek ons leuk om... Première op maandag vroeg me ook af hoe dat nou kwam. Maar dat heeft daarmee ja, te, daar te maken. Okay. En daarnaast, omdat dan veel collega's... maandag is natuurlijk geen oh ja. theater kunnen komen. Ja. Um, dat was een uitgangspunt om uh, een soort best-of-show te maken. Maar eigenlijk hadden we na die vier jaar charlatans... 400 keer gespeeld hebben, zoveel nieuwe ideeën en verse plannen dat we eigenlijk een hele nieuwe voorstelling hebben gemaakt. Um, met uh, af en toe een, een flart van een herinnering. Ja, het is een helemaal een nieuwe show. Dus als we gaan kijken, zien we ook iets heel nieuws. We hebben een fragment klaarstaan van een nummer met een ingewikkelde titel. Die begint met Evo. En Joost, jij zingt. Maar het wordt pas knap als je oh. weet wat jij ondertussen doet. En wat doe je ondertussen? Z zal ik ook uh, de naam uitspreken ja? van het nummer? Ja. Evo Sutsumom Radosti. Oh ja, nog een keer, nog een ja, keer. Kan je dat nog een keer en dan hetzelfde ook. Evo srtsumom radosti. Oké, ja, dat is iets Oost-Europees of zo? Ja, dat is, dat, het is een heel erg mooi uh, Bosnisch lied. Het behoort tot, tot um, wat ze daar noemen de Sevda, wat ze in Spanje noemen duende, of in Amerika de blues. Uh, de Balkan blues heet Sevda en het is een... Uh, het kenmerkt zich door, door een altijd aanwezige... Uh, en uh, melancholie en, oh. en uh, hartepijn... omdat de liefde nooit zo mag zijn als dat je hem zou willen. zou willen. Maar wat doe jij ondertussen? Want dat is vooral ja, de vraag. Je, je hoor nou, niet alleen uh, dat lied. Nee, ik zing niet alleen dat lied. Nee. Was het maar zo eenvoudig. Uh, nee, ik, wij hadden bedacht... Um, Eigenlijk ging het zo dat ik, dat ik een acrobatennummer bedacht had in de Tissu. Dat zijn van die witte lappen die je misschien ja, kent uit het luid. circus. Meestal hangen mooie meisjes daarin. Ja. Bij aan jij... mooie meisjes ja. ben ik erin gaan hangen. Ja. En, en uh, toen, toen had, ik, ja, had ik een soort circusnummer uh, daarmee gemaakt. En toen zei onze Friso, die hier nu niet aan tafel zit... die zei van, ja, maar dat ene nummer wat jij wel eens uh, gezongen hebt... zing dat nou eens terwijl je in die lakens hangt. Au, ik zal even luisteren, want jij ja, hangt dus in die lakens. Moeten we even bedenken. <middels> En zing je dan live of, of is dit geplaybacked? Want je nee, moet ondertussen klimmen. Ik zing iedere avond live. Serieus? Alles ja, is natuurlijk. Is ja. Maar dan heb je dus een geweldige conditie. Uh, dank je. Ja, want anders dan zouden we ook nog geheim horen en dat horen we niet. Nou, soms laat ik een klein beetje geheim horen ter verhoging van het Wat spektakel. Ja. <laughs> maar het is absoluut niet nodig. Nee. Maar jullie zijn tien jaar geleden waren jullie jonger natuurlijk. Dat is een hele logische opmerking. Absoluut. Kan je dan nu ook minder, tien jaar later, acrobatisch gezien of qua conditie? Of maakt dat niet zoveel uit? Nou, we zijn eigenlijk nog, nog heel erg fit. En dat komt ook omdat we natuurlijk, toen we jong waren... heel erg maar gewoon deden wat we wilden en, en stopten... als de fysieke grens bereikt was. En dat we nu de laatste jaren toch wel serieus investeren in, in, in ons fysiek. En, uh, en uh, we eten goed en we hebben een trainer die, uh, die uh, met ons de duinen ingaat. En, ja, we hebben een heel verstandig en... leven. Oh. Oh. Ja, we leven wel een stuk verstandig. Het is, het is helemaal niks meer aan, maar, nee. de, maar het, ja, het, wel. het werkt wel. Ja, Hoe oud ja, zijn jullie? Ik, ik ben 34. Ik 35. Dus we ah, zijn twee jonkies. En, uh, uh, nou, dus dat gaat eigenlijk nog heel erg goed. Maar we hadden één act um, die we heel graag in dit programma weer wilden doen en die we acht jaar geleden voor het laatst hadden gedaan... en die eigenlijk rugtechnisch... dat was een onmogelijke positie waarin te, uh, uh, Friso en ik... die andere twee kleintjes moesten tillen, maar dat ging niet meer. En dat was ze zijn ook iets zwaarder geworden de afgelopen jaren. En daar hebben we nu uh, toch een nieuwe oplossing voor gevonden oh ja. eigenlijk. En dat is ook wel weer leuk om een beetje, beetje daarna op zoek te gaan... dat je toch uh, nou, creatief met je eigen materiaal omgaat. Ja. Maar wat is die oplossing dan? Ja, um, ja, ja, ja, dat is graag. Ja, dat, dat, dat de ver neus gaan, tijdens, gaan maar, kan uh, iedereen het oh, straks. Sorry. <laughs> jullie waren drie jaar geleden ook uh, hier te gast. En toen samen met uh, Friso of Fem, de, zijn naam viel al een paar keer. Toen hadden we het erover wat er zou gebeuren als een van jullie zou stoppen. We, we zijn alles zo hier... op elkaar ingespeeld. Ja. Het is, die routines die wij hebben, die, die, die komen zo ja. nauw dat het... Ja, en bovendien, we zijn nu elf jaar samen en dat, dat puzzelstukje, dat is zo moeilijk. Maar dan durf je er ook niet uit te stappen, want dan verpest je het voor je drie vrienden. Nou ja, als het ophoudt, houdt het op. Nou, als het ophoudt, houdt het op. Tja. En kort daarna werd Friso ziek. Hij kreeg Hodgkin en hij heeft een tijd moeten stoppen met, met, met optreden jullie hebben. Met een invaller gewerkt in die tijd. Ja, je moet je kijken hoe, uh, hoe, dat, hoe snel zo je in zo'n noodsituatie toch probeert een oplossing te vinden. En dat, maar dat ging niet van een lei dakje. in, dat ging ook niet vanzelf, maar... We hadden op het moment dat Frizo ziek werd... en we dus heel abrupt onze tournee moesten onderbreken... tweeënhalf uh, jaar geleden... Mm -hmm. um, hadden we net een aantal contracten getekend... die ons uh, door heel Europa zou voeren. We zouden een maand in Barcelona gaan staan... op tournee gaan in Frankrijk. En daar hadden we eigenlijk um, daar waren we al acht jaar mee bezig... om dat van de grond te krijgen. Mm -hmm. Want uh, spelen in Nederland en België is heerlijk. Maar omdat we ook geen tekst gebruiken... en het heel circusachtige show is... Kan je wilden we dat heel graag. Ja. Dat was echt een grote ambitie, ook van Frizo. Mm -hmm. Dus... Hij zei eigenlijk, jongens, dit kunnen we niet uit onze handen laten glippen. En toen zeiden we, ja, maar dat kan helemaal niet. En hoe moeten we dat dan doen, zoals we dat net in dat interviewfragment ja, ook ja, zijn. Ja. En toch zijn we op zoek gegaan en hebben we een vervanger gevonden... die dat fantastisch heeft gedaan. Maar het heeft wel opgeleverd, dus daarmee zijn we Europa in geweest. En hij is, uh, de, en dat is natuurlijk het allerbelangrijkste weer... Uh, helemaal fit, fitter dan ooit. En uh, eigenlijk... Um, is daarmee deze tournee ook elke avond dat we met z'n vieren op het toneel staan... is uh, voor ons een grote triomftocht. En dan dat maakt het ook niet uit hoe die première maandag gaat. Het is voor ons eigenlijk elke avond een feest. En ik denk dat dat ook wel een soort onderliggende gedachte van dit programma is. Dat we toch het leven moeten vieren. Ja, en dus ja. weer met z'n vieren in de originele setting Zeker. op dat toneel staan. Hoe lukt dat in het buitenland? Want jullie hebben inderdaad heel toegankelijk voor, voor, ook voor andere talen shows. Ja, is er, dit... Snappen mensen deze Nederlandse toch wel manier ja. van humor? Ja, Ja. Het is waanzinnig om te merken hoe, uh, hoe, hoe gemakkelijk dat gaat eigenlijk. Eigenlijk zijn de verschillen met het buitenland zijn even groot als de verschillen binnen Nederland. Hm. Een voorstelling kan. Ja, in... Als je, je Bos niet zinkt, dan is dat al ouder. Je hebt is het verschil tussen Friesland en, en, en ja. Limburg. In Maastricht speel je een andere voorstelling dan in Friesland, inderdaad. En, maar het verschil tussen die twee is net zo groot als het verschil tussen een voorstelling in Nederland en in Spanje. En waar speelt het het lekkerst? Nederland. Ja. <laughs> ja, dat moet je wel zeggen. In Rotterdam, <laughs> Ja, we zo meteen naartoe ah, aan de maandag. Ja. Nee, maar serieus. Wat is, wat, is een, wat is voor jullie een prettige setting om, om, om te goed te kunnen spelen? Nou, ja, dat heeft met het land niet zoveel te maken. Dat oh. heeft met een theater te maken waar een hoog plafond is, zodat wij onze constructie kunnen opbouwen waar we vanaf kunnen duiken. Maar toen kon niet naar Londen omdat daar niet een hoog genoeg theater nee, was? Nee, dat klopt. Dat ja. was een, we werden benaderd om op West End te komen staan zes ja. weken. En naast het feit dat dat financieel uh, zeker in deze tijd ook echt een heel groot risico is, omdat je dat allemaal zelf moet betalen, uh, was dat theater eigenlijk te laag, waardoor we ja, toch uh, het ding waar wij alles aan ophangen, dat is een, een enorm uh, trussensysteem uh, wat kan bewegen en wat uh, echt tot, tot zes, zeven meter de lucht in gaat... en waar we allemaal gekke dingen op doen, uh, dat, dat past daar niet. Dus dan is het uitgesloten. Dus een ruim theater um, uh, is voor ons een vereiste... En verder maakt het ons eigenlijk helemaal niet uit. Want van Edinburgh tot Canada tot Zwitserland... was overal een, een groot plezier. Goed. En zijn jullie zenuwachtig? Ja. Gloed Voor maandag? Ja. ja. Okay. Goed. Ja. Niet gemerkt? Nee, ja. niet. Maandag de première van Treasures, van de Ashton Brothers. Heel veel plezier dan. Volgens mij gaan jullie de 68 jaar niet halen. Maar... <laughs> het is bijna drie uur. Zometeen wijnmaker Ilja Gort, die een romans schreef... de vrouwenslagerij. En opvoedcoach Lisbeth Hop. Hartelijk dank aan Leo Feijen. Veel sterkte en wijsheid komende tijd. De Ashton Brothers, Pim. Nuda en Joost Spijkers en spoorhistoricus Guus Veenendaal. Fijn dat jullie bij ons waren. We gaan luisteren naar het nieuws van drie uur. Graag tot zo.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 Vanavond om vijf voor acht bij RKK op Nederland 2. Dit is Radio 1.